Manik Zampersen met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich grote zorgen om de situatie in Rafa... de stad in het zuiden van de Gazastrook. Volgens Israël is dat het laatste bolwerk van Hamas. Het land werkt aan een plan om de stad in te nemen. Zo'n 1,4 miljoen Palestijnen zijn door de oorlog naar Rafa gevlucht. Volgens Amnesty International kunnen ze nergens meer naartoe. Save the Children zegt dat een Israëlische inval... een dodelijke val betekent voor burgers... Ook de VN is erg bezorgd over wat er in Rafa gaat gebeuren. Bij steeds meer pensioenfondsen wordt discussie gevoerd... of ze nog wel pensioengeld in de fossiele industrie moeten stoppen. De tien grootste fondsen verkochten het afgelopen jaar al voor zo'n 15 miljard euro... aan bijvoorbeeld aandelen in oliebedrijven, zoals Shell en BP. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat op termijn meer fondsen... niet meer in fossiele bedrijven willen beleggen... Ze zijn teleurgesteld in de vergroeningsplannen van de olie- en gasconcerns. In het zuiden van Spanje zijn gisteravond drie agenten omgekomen. Twee anderen raakten gewond. Ze werden in de haven van Barbate overvaren door een drugsboot. Op beelden is te zien dat een grote speedboot een paar keer langs de politieboot vaart... en er vervolgens overheen gaat... Volgens Spaanse media lagen meerdere drugsboten in de haven vanwege het slechte weer. Normaal gesproken liggen ze op open zee om drugs op te pikken. Rusland heeft gisteravond laat de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen met drones. Volgens lokale autoriteiten kwamen daarbij zeven mensen om het leven, onder wie drie kinderen. Bij de aanval op Kharkiv werd een tankstation geraakt. Daardoor brak een grote brand uit... Veertien huizen in de buurt werden volledig verwoest en tientallen mensen moesten hun huis uit. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen. Verder is het droog. Vanmiddag is het tussen de 11 en 14 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu toebak leeft. Dat is, nee, ik snap er allemaal wel. <laughs> Zeker, straks hebben we het over degenen die jarig zijn. Onder andere is deze persoon jarig. Pardon me, sir, but what are you looking at? Ja, dat gaat over de film The Big Panther. Wie speelt het er ook in? Daar straks meer over. Ook deze man. Ja, wie is dat? Nou, dat blijft ook allemaal heel spannend ook. En ja, deze man die kreeg een onderscheiding. Glenn Miller. En we hebben het over het ongeluk van Cliff Burton van uh, de Metallica. Ja, daar straks meer over. Maar eerst even lekker de muziek van The Vices. do you even care?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 De Nederlandse strokes, zeg ik alweer. ook een beetje dat neusig geluid Chin out, Alweer een oud plaatje en ze was bij de nog ergens. Ik, ik heb ze net gemist, dat was op zich wel jammer. Ze ergens in volgens mij is graag of zo, of mijn wat maar ik weet niet waar het was. Goed, die is er weer tijd voor een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1962 een spionnenruil vindt plaats tussen uh, Rusland en de VS. In 1957, convicted Russian spy Rudolf Abel was sentenced to 30 years, escaping the death penalty after his attorney argued that the United States might want to swap Abel for an American at some future time. Now Abel has been exchanged for U2 pilot Gary Powers. Jawel Gary Powers werd ingewisseld op uh, Rudolf. Rudolf Ebbel uh, was een kunstfotograaf. Eigenlijk een uh, kononel bij de KGB. De KGB. En uh, die werd opgepakt in 1957. Zat 30 jaar gevangenisstraf uit. Maar uiteindelijk is hij ingeruild voor deze Carrie Powers. En Carrie Powers werd erop uitgestuurd om in Rusland foto's te maken. Op hoge, uh, uh, hoge afstand. hoge, uh, noem je dat weer? Nou, heel goed, hoog in de, in de, in de lucht. Uh, uiteindelijk werd hij neergeschoten. En toen dachten ze van, hé, hey, spionage. Dan later hebben ze er nog een verhaal van gemaakt van... ja, hij was bezig voor NASA uh, de ruimte te fotograferen. <laughs> hebben ze de persconferentie daar gemaakt? Daar trapte de Russen niet in. En uiteindelijk hebben ze de Kerry Powers vastgezet. Hij zou drie jaar gevangenisstraf krijgen en zeven jaar werkkamp. En uiteindelijk, na 21 maanden is hij dus uh, geruild voor deze app uh, Rudolf. En uiteindelijk uh, is Kerry Powers natuurlijk uh, gebrainwashed door de Russen. En hij heeft nooit meer een goede functie... In het leger gehad in de VS. Dat was het verhaal. Ja, het is wel, het is wel een verhaal voor een boek of een film. Ja, dat is is het, zeker. Is het verfilmd? Ja, het is een film. Oh, die uh, wil ik wel bride, eens eens zien. Die film. Uh, uh, Bridge of Spices, volgens mij, met Tom Hanks. Oh, Was alleen nog uh, is hier op de televisie geweest. Oh. Bijzonder hoor. Oh, die wil ja. ik wel eens zien, ja. Die was één advocaat die heeft zich er helemaal voor ingezet om het voor elkaar te krijgen. Dat was niet een makkelijk klusje. Want oh, okay. De Russen zijn zeer, uh, zeer dwars natuurlijk, hoewel de Amerikanen er ook niet goed bezig waren hè, met, die, uh, met die spionage. Nee, ja, maar ja, verder. Maar allebei kanten niet. Ja. Uh, Ted Bundy wordt op de lijst van de tien meest gezochte voortvluchtige criminelen van de FBI geplaatst. En hij wordt op 15 februari, uiteindelijk dus vijf dagen later, in Pensacola gearresteerd. Nou ja, daar hebben we natuurlijk wel heel veel gehoord, hè, die Ted Bundy. Het is een hele knappe kerel om te zien. Ja, echt heel charmant. En daardoor had hij dus gewoon ook de marshal dat, dat hij dan uh, die vrouwen zo makkelijk uh, kon, uh, kon benaderen. Dat hij zegt, ja, kunt u me helpen met mijn bagage, want ik heb een gebroken arm. En dan hielp er zijn... Huppatee, dat is hij ze, Huppes, in de auto. Dat is de koffer. Ja. Maar, ja, nee, er is ook een film van natuurlijk, maar hij hield in het begin echt wel vol dat hij... Uh... I'm not guilty. <laughs> <laughs> Je dat hij er al een beetje om lag. Later gaf hij toe dat hij het gedaan had. En dat hij waarschijnlijk 30. Maar anderen zeggen, misschien wel 100 nee, vrouwen heeft vermoord. 30% maar 30 ze bekend. ze zeggen dat er honderd zijn. Ja. Maar uh, uh, waarschijnlijk zijn er toch wel iets van 100. En uh, ja. Nou ja, goed, hij heeft ook een beetje een raar leven gehad. We kunnen het altijd weer toeschrijven aan zijn jeugd. Ja. Want hij was mishandeld door zijn, en, door zijn stiefvader en zijn uh, vermoedelijk, ver, vermoedelijk echte vader van Zeeman die hij nooit heeft gekend. Nou, ja. dat, en dat, nou ja, ik vind het ook weer een mooi iets van dat zijn tante wakker werd en er lagen allemaal messen ja met mooi, de in haar ja. richting ja, oh, ja. Nou, dat weet je toen was hij was heel hij, jong deed, was hij ook degene die alleen uh, dierexperimenten doet of was dat die ander die gast waar uh, ja was alleen, vaak, uh, nee dat was hij niet dat was die andere waar momenteel een documentaire nee. of een, een serie van is gemaakt op uh, Netflix ja dat als jij uh, als jij het ziet bij kinderen in de omgeving dat de dieren martelen nou dan kan je beter hun gelijk ook even uh, in en... 2014 gebeurde dit. Op internet er waren uh, politiemensen gezien rondom het huis van Els Borst. Er zou een vrouw zijn gevonden. En zojuist is bevestigd dat oud-minister Els Borst van D66 is overleden. Frits, jij hebt de bevestiging in het oog gekregen. Ja, dat is uh, heel triest nieuws. minister van Volksgezondheid in twee paarse kabinetten... ...eerste lijf, vrouwelijke lijsttrekker van D66. Els Borst wordt gevonden in haar huis Ze Is uh, met een misdrijf om het leven gekomen. En dat was uh, de dag van tevoren. Dat was 8 februari, uh, of twee dagen van tevoren. En uiteindelijk wordt ze dus gevonden. En uh, ja, het, het is een bijzondere vrouw. Ik heb uh, afgelopen week een documentaire over haar gezien. En dan zie je ook hoe zij de politiek binnen is gekomen. Ze was eigenlijk eerst in het artsengebied uh, actief. En dan later is het door de wandeling van Hans van Milo over de gracht. Die vertelt dat de democratie in Nederland uh, in, gevaar is, in gevaar is. Dachten zij ook van, ja... Daar zijn wij ook onrustig over. Dus toen heeft ze samen met haar man... zijn ze lid geworden van d 6 in 1969. En hebben daar heel veel voor betekend. En zij is uiteindelijk natuurlijk ook voor degene geweest... die uh, euthanasie mogelijk heeft gemaakt in Nederland. Ja. Dus dat dus heeft heel veel gedaan. En uiteindelijk was ze ook nog wel een hele scherpe nood... van het feit uh, dat ze natuurlijk... Uh, de parlementaire enquête over de ramp toch wel heel uh, afstandelijk heeft uh, toegelicht. Reageerd. Ja, gereageerd. Ja, er was toen ja. zo'n hele reportagefilm achter iets... En daar werd ze ook nog genoemd, inderdaad. Ja, ja dat ja. had anders gekund. Maar ja, goed, ze was daar niet verantwoordelijk voor. Alleen later ja, was ze er wel verantwoordelijk. Toen kreeg ze het pakket toegeschoven. Vertel, wat nog meer? Ja, wat? het is vandaag ook 82 jaar geleden dat Glenn Miller de eerste officiële gouden kramvooplaat uh, ontvangt. Voor meer dan een miljoen verkoop. In die tijd, hè? 1942. En uh, ja, hij was vooral natuurlijk bekend geworden door In The Mood en zo. Maar ja, wie kent hem niet? Wie kent hem niet? En uh, ja, toen Stars van 45, die deden ook dit nummer hè, met Patricia Pai en zo. Dat klopt en ook, dit ja. is van hem. Klamerele, ja, bijzonder. Gek op blazer. <kijf> maar hij is maar heel jong uh, overleden hè? Ja, klopt. Op 15 december zou hij van Engeland naar Parijs vliegen. En uh, in een bepaald vliegtuig. En dat vloog hij dan zelf. En uiteindelijk is door het slechte weer is hij eigenlijk nooit aangekomen. Even een fragmentje. Wat voor twee dingen door elkaar. To to to for a concert, he to the in a small Poor has the for days. He is to wait any En dan stapt in het vliegtuig en komt hij dus nooit aan. Ook zijn lichaam is nooit gevonden ja, van Glenn Miller. En dat is wel bijzonder. En daar waren ook allerlei verhalen dat hij misschien nog wel zou leven. En dat soort verhalen. Het is allemaal onzin eigenlijk. Net als de vliegtuig... de Elvis Presley. Die leeft ook nog. Ja, vliegtuigspotter uh, Richard uh, Anderton. Die heeft waarschijnlijk hem toch zien vliegen. En hij vloog op een bepaalde plek dat je denkt. Hé, hey, dan, dan vlieg je niet de goede kant op. Dus misschien is hij de weg ook kwijtgeraakt. En mechanische problemen zou ook nog kunnen. Maar ze denken echt wel dat hij neergestort is. Alleen, ja, wordt hij ooit gevonden? Dat zou mooi zijn. Maar hij is in ieder geval wel officieel doodverklaard. ja. In 1258, dat is echt heel lang geleden, hebben de Mongolen Bagdad verwoest. En ze hebben gewoon 800.000 burgers gedood. En dan denk ik echt van in die tijd, dat is gewoon de, echt de hele bevolking geweest. Ja. 800.000 burgers. Vandaag. Bizar. Goed, tot zover de geschiedenis. And now from England, the fantastische sound of Cooler Shaker met Natural Magic. Straks de weer aanraken. Eerst maar even een mopje gitaar. Cooler Shaker uit het laatste album. Natural Magic. You got the time magic and it's making my day. You got the tech. Wizard and Witches Jesus freaks me <laughs> Natural Magic, zo heet het album. En het was je titelstuk juist van het uh, plaatje van Coola uh, Shaker. En we zijn er uh, weer klaar voor... Wie is de jarig? Vandaag wordt hij 94. Je kent hem van de films van Austin Powers. Wat? Dr. Evil. I spent 30 years of my life turning this two-bit evil empire into a world class. Robert Wagner wordt vandaag 94. Ja, hij speelt ook al in die films van de PicPainters, hè. Ja, Pardon me, sir, maar wat are you looking at? Nou. Is that by any chance the picture called The Pink Panther? Daar heeft hij twee of drie keer ingespeeld. In I see Robert Wagner's in. Yes, Robert Wagner zit in The Pink Panther. En wat uh, is je impression van that nieuwe Italian star, Claudia Cardinale? Ja, al een sterren worden even voorgesteld in die film The Pink Panther. En uiteindelijk is hij begonnen in 1950 met The Happy Years. Dat was zijn uh, debuut. Uiteindelijk uh, zijn laatste film is uit 2017. What Happened to Monday. En Nou ja goed, een, een, een, een ja, aparte persoonlijkheid. Echt een karaktervolle kop. Gewoon echt zo'n jaren 60 uh, ster is dat geweest. Goed, ja, wie is er vanaf... meer jarig? Roberta Fleck is vandaag jarig. Oh, die ken ik. Ja. Die ken ik van dit. My life with this ja, ik vond haar erg goed altijd. Killing me some, with this song. Killing me some, ja, mooi. En ook dit is van haar, hè? Beetje traag, maar moet je van houden. Ja, ik hou ervan. Dit is The First Time You Kissed Me. En dat zat in de uh, uh, film uh, Play Misty for Me met Clint Eastwood. Mm. Dat is een hele vaag, trage film, maar ook wel weer sfeervol. En Robert de Vlek, deze plaat had ze al eerder geschreven... maar later kwam die film uit. En ja, dan wordt het pas groter en dan... het grote publiek komt het pas tegen. Goed, ze wordt vandaag 87, hè? Ja, dat is een dame op leeftijd. Ja, zeker weten, hè? En, uh, ja, goed, dan heb ik er nog één. Deze was ook van haar naam. Uh, uh, ik had er nog een, volgens mij, ergens. Nou, ik weet niet wat ik het gedaan. Mm. Nee, maakt niet uit. Goed, vertel verder. Wie is er Ja, ja, ja Ray Miller is ook vandaag jarig. En hij is geboren uh, in uh, 1941. Een Duitse zanger van Slagermuziek. Maar hij heeft ook muziek gemaakt. Uh, hij, hij werd later... Uh, de, uh, Jack Jersey die had uh, nummers geschreven. En hij kwam er mee uit. En dan, en Sophia Lauren en Antoinette. En ja, hij was echt gewoon gek op bepaalde mooie dames. En daar schreef je graag liedjes over. Oké, okay, geen familie dus van de Glenn, Glenn Miller. Hè? Geen familie van Glenn Miller. Nee. nee maar hij heeft ja, dus ook dan. wel uh, de single Fille Kugge uh, verderben den braai. Met de Nederlandse zangeres Molly St. Claire. Oh, Oké. Okay. Maar oh, ja, die heeft helaas uh, de hitlijsten niet gehaald. Nee, nou ja, of dat zijn we die allemaal vergeten natuurlijk. Ja. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Hij zou vandaag een, een, een, 62 worden. Maar hij overleed op 24-jarige leeftijd in 1986. Ik heb het over Cliff Burton. Hij speelde de bas. Bizar. Hij speelde zijn bas duister en bekaber. Hij speelde de bas alsof het een solo-gitaar was. En daar vonden de heren van Metallica... die de band het oprichten, waren zo interessant dat ze helemaal van de ene kant van Amerika verhuisden... naar de andere kant van LA naar San Francisco... om Cliff Burton als basgitarist in Metallica te krijgen. Dat wilden ze niet heel graag. Nou, toen gingen ze uiteindelijk toeren in 1986. Ze waren op weg van Stockholm naar Kopenhagen. En toen raakte uiteindelijk de bus van de weg af. Het was een beetje een oude bus met losse bedden daarin. En er werd ook gevochten... Ik wil op dat bed slapen, dat bed is beter. Nou, dat werd omgekaard en uiteindelijk lag je dus toch op een ander bed dan die eigenlijk zou liggen. En je begrijpt al toen kwam de bus in een slip, raakte een paar keer over de kop heen. En uiteindelijk kwam iedereen met een schrik vrij, behalve is Cliff. Wat the fuck, zegt de chauffeur die raakte redelijk in paniek, die zegt: "Er ligt iemand onder de bus. Kijk, maar zijn benen steken er nog uit." En dat oh my bleek dus Cliff uh, onder de bus lag en toen kwam er uiteindelijk een kraan. Hij was waarschijnlijk toen al dood, maar dat weet ze niet helemaal zeker. En de kraan probeerde de hele bus op te tillen en ja, de kabels knapten. En toen kwam de bus nog een keer bovenop hem. Heel triest dit. Maar goed, uiteindelijk overleed hij op 24e leeftijd deze. Cliff Burton en nog steeds missen ze het geluid bij Metallica van dat frontrustende dat paspartijtje van hem. Is dat sindsdien die uitdrukking, uh, Troy Monner de Bas? Die komt sindsdien uh, dat zou je bijna denken. Ja, Dat zou je bijna denken. Ja. Vandaag is ook jarig Leanne Brown. Ze wordt vandaag 55 als ik het goed heb. En uh, zij is wel bekend geworden van de two-step hit Flowers uit 2000. En die is ook in de Nederlandse top 40 terechtgekomen. En uh, dat is eigenlijk ook wel haar enige hit geweest in Nederland. Nog één keer de naam? Hè? Nog één keer de naam. Wie was dat nou ook alweer? Ja. Leanne Brown. Leanne Brown. Uit de Goede Familie. Welke mensen met uh, Brown zijn succesvol. Ah, Goed, zover de verjaardagen. Snap ik niet helemaal van deze plaat, Maar goed, het is wel grappig. De muziek van Giant Rocks. You, what you, uh, you have. Hé? How you been. Uh, how have you been. Oh, sorry. Ja, moeilijk hè, soms Nederlands. Uh, en vooral ook Engels is nog veel moeilijker. Goed, how have you been. Oftewel, hoe is het met je, zeg? Vertel het eens even. Nou, wij vertellen het hier op de radio. Hoe het gaat met de wereld. En vandaag in de Telegraaf een heel stuk te lezen... over de ja, Rijksambtenaren die toch... Het raar vonden dat iedereen maar achter Israël ging staan. En die hadden zoiets, ja hallo, Israël heeft het recht op zich te verdedigen. Dat zou maar, want dit gaat, dit gaat er al veel te ver? Dus nu was er een groep eh, ambtenaren, Rijksambtenaren, die hebben een appgroep opgericht. Met een uh, icoont, icoontje van nou, de vlag van uh, de Pal Palestijnen natuurlijk. En die hebben, in 18 december, hebben op 18 december hebben ze dat samengesteld. De groep groeide onder de ambtenaren. En uh, sommige ambtenaren namen ook een extra uurtje vrij om te demonstreren. Want ze wilden niet in de basis tijd. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Want als ambtenaar moet je naturel zijn. Moet je, ja, dan moet je eigenlijk geen kant kiezen. Maar ze vonden dat er gewoon echt te veel geluid was voor Israël. Dat er ook een tegengeluid moest komen. En in de appgroep, uh, dat allemaal zeggen met de lezer, in het stuk in de Telegraaf, werden allerlei uitlatingen gegaan. Dat, dat ze klaar waren met de Marcel Moord in, uh, in de Gaza-strook. Dat er echt iets moet gebeuren. En ze gingen uiteindelijk de straat op. En nou goed, ook wel. Uh, heel veel uh, buitenlandse mensen die erin zaten. Ook wel van Palestijnse afkomst, logisch. Dan voel je toch wel, uh, toch wel zo van, ja, ik moet iets doen. Maar de vraag is, kan dit wel als Rijksambtenaar? Moet je dan niet juist... Uh, neutraal af, zijn. Neutraal staan. Ja, dus ja. dat is uitgebreid. Dus daar niet ik vind het op zichzelf niet echt hele schokkende dingen in. Ja, ze zijn kritisch op de politiek. Maar of het nou echt, opzet, uh, echt, uh, echt agressie uitlokt, dat vind ik allemaal zelf wel al mee. Maar, maar het is wel interessant om even te lezen. Oké, okay. wel bijzonder ja. Um, ik zie hier uh, allerlei berichten. Ja. En er staat hier ook van de, dat de schoenen van Michael Jordan zijn na de veiling... de duurst gedragen schoenen ooit. Oké. Okay. Dus, uh, dus ze zijn geveild voor 8 miljoen dollar. Dus 7,42 miljoen euro. En uh, de basketbal icoon droeg dus de schoenen tijdens zes finales van de NBA. De NBA die hij won in zijn carrière. Terwijl hij speelde voor de Chicago Bulls. Dus dat is wel, uh, wel bijzonder. Ik, ik, ik, dit doet me ook weer denken aan. dat morgennacht uh, morgen heb je dan. de Super Bowl of zo, hè? Ja, ja. Dat ze daar zo lang over hebben zitten mekkeren. over alle reclames die daar komen. Heb je dat ook gezien gisteravond? Nou ja, ik had ook begrepen dat uh, Chesto zou optreden, geloof ik. Dat ging uiteindelijk niet door. Nee, nee. was het Chesto? En nou, is dat die ene zanger die. Uh, ja, ik dacht. Nou goed, dat, Amerikaanse ja. zanger. Waarvan ik zijn naam even kwijt Maar okay. die komt in allerlei reclames voor. Ja, oké. Okay. En die gaat nu wel optreden. Ja, daar is een hoop geld mee gemoeid natuurlijk. Er, er zijn zoveel mensen aan het kijken. Dus ja, hoe ga je het reclameblok indelen? En dat kost wel hoeveel miljoen per, per, per seconde, per minuut, ja, per. Ja, ze krijgen na het, aangelang het aantal kijkers. Ja. krijgen ze een opbrengst. En dat is misschien dan wel een cent per stuk. Ja. Nou ja, als er dan nu 200 miljoen kijkers zijn, dan krijg je een aardig bedrag. Ja. Nou, ja, dit is de Superbowl. Wij kennen dat helemaal niet hier in Nederland. Nee. Dus de voetbalwedstrijden wordt er bekeken. Maar. Nou, dat dus is niet that te it? vergelijken met dit volgens nee. mij, de Super Bowl. Dat komt er echt ja. niet in de buurt. Goed, straks is het de Dalfordse berichten, dames en heren. En die landenkeuze hebben we ook al gekozen. Ja, zeker. Ja. Die one, uh, one Hit Wonder, zo noem je dat, geloof Ja. Eén dag voor één. Eerst even Will Joseph Cook. Oh nee, dan eerst even Wolfgang en all of his men. Get your way in the end Too many people The king and all of his men Amadeus was er niet bij. En de king in all of his band is er alweer tijd voor. De Zandvoortse berichten. De Zandvoortse berichten. Kijken wie er allemaal, wat er allemaal speelt hier. De omwoner van de Zandvoortse laan bezorgd over de ontwikkeling van de Santa Foude. Ja, de 250 prefab vakantiehuisjes die in 2025 ja, daar moeten worden gerealiseerd. Ja, de Santa Foude is wordt helemaal uitgekleed. Heel veel mensen die er al, al 40 jaar komen. Nou, oké, okay, gemiddeld 30 jaar of 20 jaar. Die moesten een kerkman uh, weghalen. Moesten plaats maken. Want ja... De Dutchen had daar uh, het project overgenomen. En daar zijn heel veel rechtszaken al over gevoerd. En uiteindelijk hebben ze daar ook nog weer betonplaat gestort. En voorbereidingen getroffen voor een voorbeeld vakantiehuisje. Dat is ook weer tegengewerkt. Maar goed, nu is er afgelopen, wat was het ook alweer. 1 februari is er in de blauwe tram een invoeravond geweest. En daar konden ze nou, in, in gesprek met onder andere Esther de Roos... En Albert uh, Teunissen, uh, de expert, En die, uh, daar zijn ook al kritische vragen gesteld. Uh, en het is niet helemaal duidelijk hoe, hoe de kaders zijn. En ook de drainage van het gebied. En ook vet, hoe gaan de routes naar het huisje toe? En de ontsluiting, wordt het dan nog drukker daar? Uh, ja, je zou denken, nu gaan er ook heel veel mensen heen. Wordt het dan minder, zou Je zou denken, juist? Omdat er minder huisjes komen te staan Gerven stonden wel meer aan elkaar. Dus daar wordt naar gekeken. En uiteindelijk uh, gaan ze nu in gesprek met de gemeente en omgevingsdienst van Eimond... voor, bekijken, voor de vergunningen. Ja, Er okay. komt heel wat bekijken. Maar ik ben wel nieuwsgierig. wat zo'n prefab vakantiehuisje dan gaat kosten. Ja, maar prefab prefab dat... is dan niet zo duur, toch? Nee, maar goed, dan betaal je straks weer de grond die erbij ja. moet. En misschien is het wel niet te kopen. Misschien moet je daar gewoon altijd uh, je, je huisje huren. Dat zou ook kunnen. En kan je niet daar investeren. Hoewel, ik heb op de Dutchen gekeken. Want ik ben dus ook op vakantie... Huisje eigenaar, dus ik ben altijd nieuwsgierig. Wat, wat, wat levert dat op? Maar ik heb nog niks kunnen vinden over zo'n nee, nee, Nee? Oh, ja. oké. Okay. Er is. Uh, uh, Jutters Geluk. Die had een creatief at uh, atelier in Kweektuin in Haarlem. Maar die is nu verhuisd naar de Kerkstraat in Zandvoort. En uh, ik, ik was zelf dus. Ik kwam er eigenlijk op omdat ik door de kerkstraat naar beneden liep en dacht: hé, zitten ze hier? Want ze zaten altijd. Uh, Iets um, dat ze ook aan de jutten waren in de uh, passage. Ja. Uh, uh, waar de erfwacht zijn, die allemaal helemaal weg zijn. En nu hebben ze daar dus een winkel uh, kunnen huren. En het is opgeknapt, ingericht. En uh, ze gaan dus uh, feestelijk openen op 27 maart. Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd. Ja goed, afgelopen week is een wandelaar op stand geweest. Dat was zondag alweer bijna een week geleden. En die zag daar een, een, een, een zeehondje liggen. Gestrikt in de groot net. Heeft oh. een melding gedaan bij de zeehondenopvang. En die was snel te plaatsen. De EHBZ, de eerste hulp bij zoogdieren, was aanwezig. Heeft de wandelaar meegenomen naar Bloemendaal. Nee, zonder gek Die heeft de zeehond meegenomen naar Bloemendaal. En daar hebben ze het van net ontdaan. En hij nou, had nog wel wat verwonderingen. hebben ze een beetje naar gekeken. En toen plons zo weer te water. Het schijnt toch dat die verwondingen sneller in zee genezen... dan dat ze op het droge blijven. Oh, dat zeewater, al... dat schijnt toch wel de wonderen te, te zijn. Te ja. te zijn. Ja. Bijzonder. Ja. Mo morgen is het carnaval. En er wordt morgen in het theater de kocht een groot kindercarnaval georganiseerd. Met alle kinderen van Zandvoort en Omstreken... die mogen meedoen. Toegang is gratis. Uh, het is wel de bedoeling dat je verkleed komt. En uh, doe mee. Laat je sminken en... Uh... Ik heb ook begrepen dat uh, Prinses Hil en, uh, en Prins Frant uh, uh, de, de, daar ook aanwezig zijn. En die zijn altijd ook bij toneelvereniging Wien Hildering. Okay. Ik heb al gezegd, uh, stuur mij een foto van jullie in klederdracht. Het uh, zat eraan te komen Mark Deen, die gaat de PVV verlaten hier in Zandvoort. Hij is natuurlijk gevraagd om, ja, in de Tweede Kamer zit ik nou te nemen. Want 22 november is hij gekozen natuurlijk. Dus uh, Henk van der Linden neemt zijn plaats in... En hij is sinds 2018 actief in de gemeenteraad. Hij voelde dus zich een soort lokale ombudsman. En hij heeft heel veel mensen gesproken in zijn antwoord. In het begin waren ze een beetje terughoudend. Oh, een PVV'er. Oh, jezus, dat is een racist. Maar later heeft hij toch wel heel veel kunnen betekenen hier in stand. Dat gaat hij wel een beetje missen. Dat directe contact met je medemens. Dat je iets kan betekenen. Maar nu kan hij misschien veel meer doen. Hij gaat ook stoppen met de, de provincie. De Provincie gaat hij ook mee stoppen. Hij kan het toch niet combineren. Hij zegt er zijn collega's die combineren het wel. Nou ik weet niet hoe ze het doen. Maar dit is gewoon niet te doen man. Echt. Er dus echt zoveel werk. Dus hij gaat zich helemaal concentreren op zijn baan in Den Haag. Deze Marco Deen. Rechtstoel. Ja spannend. Goed. Tijd voor die landenkeuze? Ja. Wat hebben we gaan, vandaag Gaan we gelijk uh, de naartoe? Dus is deze dame is jarig. Ja. Leanne Brown. En uh, ze is van 1979, dus die wordt 35. 40. 45. 45 alweer. Ja. Ik zal hem vast aanzetten en dan kunnen we ondertussen horen hoe die gaat. Maar uh, ja, dit is haar enige hit so far die echt bekend is, maar ze is nog steeds bezig. Ja, het is een hele bekende. Wordt ze 45. Ik ben de naam even kwijt. Maar dit was die landenkeuze deze week. Lee -Ann Brown. Lee -Ann brown. Ja, zijn en, uh... nogal. Er zijn zoveel mensen met brown. Ja. De naam. Bobby Brown. Ja. Whitney Houston Brown. Ja. Allemaal goede voorbeelden. Oeh. Ik weet niet of ik in die familie zo wel... Uh, wat een drama aan die familie allemaal. zo het leven van Bobby Brown. Als je dat dus doorleest. Oh mijn god. Hij echt, echt wel... Een, een, een kind aan drugs verloren. Nou, is een vrouw, Witt Houston. Maar ook nog weer een ander iemand aan drugs verloren. Dat is echt een bizar verhaal voor Bobby Brown. je daar maar eens in. Hij mm. komt vast binnenkort wel eens dus langs als hij jarig is. Niet persoonlijk, hè? Dat hoeft niet. Nee, blijf maar thuis. Nee, je weet het met je allemaal aantrekken hier in standvoort. Ja, ik zit trouwens nog net nog te denken. Dealer. Die, die vandaag ook nog jarig is. Dat ben ik vergeten. Dat is die Merel Balde. Ja. Dat is die Nederlandse zanger. die, ja, die, die, die had die veel besproken single How You Back and Beth. Maar En ik ja. even Oh, dit vond ik echt zo'n dobbelplaat. Ja, vond ik ook. Echt zo dom, dit. Lekker met de meiden. Lekker, lekker, lekker met de meiden. Lekker, lekker, le, lekker, lekker... De, de. Pff, pff. Maar Scheid. ik vond het nummer... De videoclip van Ik hou je op afstand... Die had uh, ze samen met uh, uh, Arjen Loeber gemaakt. Die vond ik wel heel leuk. Oh, okay. uh, ik had hem hier heb... gestuurd in de app. Oh ja, ja, ja ik heb het nog niet open maar Ik heb hem oh. nog gezien, zeg maar. Ja, ik vind het wel heel grappig. Ja, me me Meryl. Meryl. Meryl. Meryl. Ja, goed. Ja, nee. Ze deed gewoon Meryl Baldeva. Ja. Maar... Ja. Hou je back in bed, is natuurlijk wel leuk. Dat, dat ja. is op zich wel grappig. Dat vinden mannen allemaal leuk. Als een vrouw dat zingt natuurlijk. <laughs> ja, leuk hoor. <laughs> lekker, lekker creatief met tekst en zoiets. <laughs> en ze ook nog. Is dat uh, ooit? In, in 2000. 21. Oh nee, voor het eerst in 2018 was ze de eerste single die, die heette Boter. Ah, oh, Geil zeker. Nee, nee, dat was het niet. Nee, dat vul je dan ook alweer in de troep. Ik vind het gewoon leuk om dat te zeggen, zo, hè, in de eter. Ja, zeker. Joe Biden werd voor schut gezet afgelopen week. Ja, het schijnt dus dat de speciale aanklager hem niet zal vervolgen, omdat hij al, al die paparazzen thuis had liggen. Hij zegt: joh, dat weet hij allemaal niet meer. Je man is gewoon heel slecht van geheugen. Nou, dat vond hij natuurlijk niet heel erg leuk. Dus gisteren in de persconferentie moest je dat natuurlijk nog even kwijt om daar iets uh, over te zeggen. My memory is not good. My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I became president. There's even een reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he raise that? Ja, het is wel vrij heftig om dat te zeggen natuurlijk. Maar goed, Joe, bijna. Hij komt er ook echt al aanlopen dat je denkt, weet je wel waar hij naartoe moet? Jo. Dan gaat hij daar staan en dan moet hij heel lang nadenken. En, en, ja. en het schijnt dus dat er ook bandopnames zijn... van iemand die dat heeft onderzocht allemaal. En in die bandopnames, dat vertelt hij ook... dat hij nog heel veel materiaal thuis heeft liggen. En ja, dat materiaal, dat, dat wist hij ook gewoon. Dus hij is wel scherp van geest. Dus hij moet eigenlijk wel verantwoordelijk worden gehouden... voor het feit dat hij dingen thuis heeft dat hij allemaal niet mag. Nou goed, nu maar hebben ze ook... Materiaal, dat materiaal, dat is ook heel langzaam. En daarom... ja. Ja. Hij heeft gewoon heel veel tijd nodig om het te lezen. Dat weet ik niet. Dat is weer iets anders. Hè. Maar goed, uiteindelijk uh, hebben de, me de mensen in Amerika uh, toch wel laten merken... De ...meerderheid van Amerika ziet het gewoon helemaal niet zitten. Als die gast nog vier jaar extra komt, komt dienen. We hebben een veel jongere versie gewoon. Die is veel jonger. <laughs> die Trump, die is veel jonger. En oh, veel energieker. Die, die wil ik niet hoor. Die is 77. Ja. Het lijkt wel een soort pauze instelling geworden. Hè. Ja. Ja. Blijven zitten tot je doodgaat ja. gewoon. Weet je, het Elisabeth syndroom Ja. He? Ook dat idee. Nou ja, zet ik hem. Er is een nieuwe hype in Amsterdam. Dat is puppy yoga. Het slaat zo aan dat er dit weekend al een tweede locatie wordt geopend. En uh, het is al een stukje van die les. Van, laat nu je linkerbeen zakken. En als je geen blaf hoort, gaat het goed. Al dus de yogaleraar David Rodriguez. En de groep volgt hem heel keurig. En er wordt weinig geblafd. In het Amsterdamse bos wordt al jaren tussen stro en geitjes ge yoga. Dat heb ik gedaan. Maar naast yoga kennen ze dus nu ook puppy yoga. 40 euro kost dat. Ja, duidelijk. <tie> de meeste mensen hebben daar wat geld voor over. Voor de gezondheid van de hond. Want die heeft namelijk heel veel stress. Johan gaat weer optreden. Daar zijn heel veel mensen blij mee. What do I- Time. We zijn alweer actief, actief vanaf 2017, Johan, we hebben een pauze gehad van 96 tot 2009 en toen hebben ze, jeetje, toen hebben ze een tijdje niks gedaan in 2017. Ik dacht, weer, nou kom op, we kunnen weer samen weer muziek maken, dat is gewoon leuk. En Johan, die gaan binnenkort we weer optreden. kijk even voor de datums en uh, nou ja, ja het is, uh, ik heb ze pas geleden wel live gehoord. Dat ik van, uh, misschien nog een klein beetje oefenen? Ja, sorry, het was niet helemaal... Uh, ja. Zuiver. Maar goed, de muziek is wel leuk. En uh, misschien even een uh, nummer dat ik weer weer autotune meenemen. Ja, je kan het toch aanpassen. Ja, kan zeker. En als je kan al photoshoppen, kan je ook geluid shoppen. Ja, zeker. Ja. ja, goed, het is wel een charmant beentje, dat zeker. Goed, vandaag in de Telegraaf een heel stuk te lezen over de diamantroof op Schiphol. Dat gebeurde op 25 februari 2005. Een spectaculaire roof met een hele grote lading diamanten ter waarde van 20 miljoen euro. En dat was Errol H.V. met zijn handlanger. En hij zei, uh, ja, hoe heb je dat in godsnaam gedaan? Hij heeft daar maandenlang een studie van gemaakt. Hij is uiteindelijk als medewerker bij uh, het vliegveld gaan werken. Daar heeft hij kunnen observeren hoe het allemaal liep. Hij is ook al een tijdje of, uh, niet, uh, maar, uh, vliegtuigspotter geweest. In allerlei vermommingen heeft hij dan bij het hek gestaan en foto's gemaakt. En elke vrijdagochtend tussen 9 en 10... Er kwam er een speciale ja, lading. Hij wist niet precies wat het was. En dacht bij zichzelf... hé, hey, er is wel heel veel beveiliging bij. En het wordt overgeladen. Dan gaat het daarin. Dan gaat het met heel veel... ...toeters en bellen gaat het op pad. Nou, laten we eens dus erachteraan rijden. En toen kwamen ze erachter van... Hey, ...hé, het gaat naar Antwerpen. En in Antwerpen, daar bleek het dus dat het diamanten waren. Toen dachten we, nou, dat is elke vrijdag... ...hoe kunnen we het in godsnaam gaan overvallen? En uiteindelijk hebben ze zich verstopt in kartonnen dozen... ...waar normaal vliegtuigstoelen in zaten. En daar kwamen ze achter dat die uh, stoelen niet gecontroleerd werden bij de inname. Dus zij konden zo bij het gebied komen... Waar dus de diamanten waren. En zo hebben ze uiteindelijk de overval gedaan. En uh, hij zit nu nog steeds gevangen in de straf uit. Hij heeft nu, uh, uh, noem je dat, uh, uh, een boekje opengedaan. Uh, door de Telegraaf is hij vaak geïnterviewd op allerlei geheime plekken. En uiteindelijk is de grootste lading van de diamant nog steeds spoorloos. Ja. En hij moet nog 8,5 jaar dus uh, nog even volhouden. En dan uh, moeten ze hem gewoon achtervolgen. Ja. En dan komen ze vanzelf bij de diamant daar. De reis denk achter Helemaal een keer kijken waar dat heen gaat. Ja. Ook naar Antwerpen misschien. Waarschijnlijk ja. wel. Ja. Ik denk het ook wel. Ja. Er was uh, gisteren natuurlijk zo'n bericht van, uh, van Anouk over van uh, je piepje eraf haken maak je geen vrouw, maar dit wel. En er was er gewoon uh, een beetje bloed in de wc. Ja. En de word wordt nu gecanceld. Maar ik denk echt van wat is dit nu hier? waarom doe je dat? Ik vind ja. sowieso ook dat je toch op oudere leeftijd dat nog bent. Dat is al heel wat. Nog niet in de overgang. Maar uh, ja, influencer Dikke de Jager... Die, uh, die is verbaasd als er zo'n schaamteloze transfoop blijkt te zijn. Maar uh, Claudia de Breij die heeft er zo van... ja, je bent wel een stuk geliefder dan transvrouwen... dus maak je maar niet druk. Want zij kunnen nou gecanceld worden... Want dan moet je eerst omarmd zijn geweest. En dat, dat krijgen zij niet. Wij wel. Wij denk echt van. Het, het, het is net zoiets stomts ja? als, uh, als dat uh, toen een tijd had jij Leverrooy die een tampon, tamponfoto plaatste. En die is na de hand dan ook weer uh, door iemand gekocht. En die schijnt ook nog steeds rond te zwerven. Dan kan je hem echt kopen. Ja, die foto of die tampon. Nou, die tampon is al lang weggerold, denk ja, ik wel. Ja, dat zomaar. weet ik niet. In een, op sterk water in een geplast water nou wel dan. Maar ja, je ik stel zelf inderdaad van wat bezield mensen, omdat uh, je ja, af zo'n uh, brain fart dat je. Gewoon ja, het is echt, echt een brain fart. van Anouk. Anouk ja. kan trouwens wel eens een beetje rare opmerkingen maken, natuurlijk. Ja, en als je dat helemaal op internet plaatst, ja, dan gaan mensen er even over nadenken. Hoe zou ik hier nou op reageren, weet je wel? Ja, ja moet ja. dat? Nou ja, ik ja en is het dan een raar. beetje transfo als je ineens zegt van, nou, kijk, je pipi eraf hakken, ben je nog niet? Uh, maar als je bloed hebt in de wc, dan. Dan ben je echt een vrouw. Ben je echt een vrouw. Ja. ja, misschien ook wel. Ja, ja. Ja, het is, het is, het is, waarvoor zou je zo'n opmerking maken? Ja, nou ja, maar je moet misschien... wat bedenken soms weer. Nog even. En dan krijg je een, een, een, een camshot. En dan zeg je van, pas als je dat kan. Maar als je omgebaat bent, kan je dat nooit. Nee. Nou, dan gaan we weer. Weet je, waar, waar gaat het over? Ja. Nergens over. We hebben het ook weer nergens over. Excuses luisteren. I sleep on my back, Because that's good for the spine and Who reads her own poems and her findings are personal She keeps her fist shut tight and she sleeps on a side Well, maybe she knows something, I don't know But I am still I'll sit on day. je vergeet maar het is toch wel een triest verhaal op een café Nuf dat weer leeg staat ik, ik had nog een stand van zijn bericht hier liggen ja het is toch wel, wel triest eigenlijk Einde ja, verhaal Nuf. nou ja van 2023 was het een eer hersteld we ja, zaten dus eerst dat was een Japans Restaurant van gemaakt. Mauru heette dat volgens mij. En uh, hoogstandaard uh, hadden ze daar. En uh, Jolande heeft er echt heel vaak gegeten. Waarschijnlijk gewoon de rekening niet betaald waardoor ze twee gewoon. Twee keer. Twee keer. En... Ah, ja, social deal, hè? Ja, sociaal. Uh, daar, daar worden ze niet rijk van, dat is het Nee, dat is het ook gewoon. Maar goed, uiteindelijk dachten ze, maar dit gaat niet het geld opleveren. Dus uiteindelijk zijn ze weer opgedoopt naar gewoon het oude Café Nuf. Net zo gezellig. Kom maar naartoe. Nou, dat bracht te weinig geld op. Dus nu hebben uh, deze mensen, ik had de namen wel opgeschreven die hebben nu gezegd: Oh ja, hier Pim, Srin en Michaels hebben. Dachten van: Nou, we stoppen ermee en we gaan ons concentreren op de, de bedrijven die we hebben in Haarlem. Ja, zijn dus, uh, welke bedrijven dat ja, zijn? Het is gewoon echt gedwongen gesloten, hoor. Executeur heeft de Ja, het het hele bonus leeg gehaald. helemaal leeg gehaald, gewoon. Dat is wel vrij heftig. hoor. mij die, die een vriend van mij die wilde eigenlijk ook wel weten van. Oh, is dat echt waar? Die was misschien wel geïnteresseerd. Ik zeg, weet je hoeveel de huur is? Die is iets van 11.000 euro per maand. Nou, heel... 11.000 per ja, maand? Ja, dan moet je wel heel veel drankjes voor uh, En dan heb je nog kappen. personeel? Ja, ja, dan heb je nog eens uh, verwarming. En dan moet je de inboer nog regelen. En dan moet je yes. nog personeel regelen. Ja, dan, uh, en, en als je dan in je wijntje 6 euro is... dan zeggen de mensen, nou, dat is wel duur hoor. Ja, dat ja, snap uh, ik. Ja. 11.000 goed. Ik snap dat ze zich gaan focussen op zaken in Haalem. Dus de vraag is, we've got the nerve. Who's de neuf. nerve? de <laughs> got de ja. nerve? Oftewel de nerf om weer wat te beginnen daar, ja. daar oude pand. zeker. In Amerika was het heel triest. Er was een man die was eventjes bij een, bij een autowasstraat. En toen iemand die sprak hem aan. Ja? Maar toen hij hem aansprak. Toen ging een ander achter zijn stuur zitten. En die gingen vandoor met die auto. Maar er zaten wel twee kinderen in. Oh. En even verderop droegen de, de autodieven het meisje Charlie en haar zusje Autumn. Ze zeggen eruit. Ze zegt: wat moet ik doen? Moet ik als een bange kat wegrennen? Of moet ik mijn zusje proberen te redden? Nou ja, de, de auto die we besloten op te geven... liet de auto anderhalve kilometer verderop achter. En het meisje die uh, zag de auto, in het, uh, de auto te, de gewone telefoon in de auto liggen... En die heeft toen een moeder gebeld. Oh. Nou, en uiteindelijk uh, is het allemaal goed gekomen. Maar uh, de, man, uh, de politie heeft de mannen wel kunnen arresteren. Drie mannen tussen de 17 en 21 jaar oud. Voor de poging tot diefstal. Zo. Oh. Het is wat hè? Het is mijn plaatje. me oh. uh, weer afgelopen. a mm -hmm. I look good tonight. Better just shoot my shot. I can't pretend My hands My waist Crack up Got nothing to say, man We don't know much about love That's some bullshit Maybe one day We can say it out loud Yeah, I don't wanna waste the time And I look at tonight Better just shoot my shot Shut, shut, shut Ooh, first move first the worst of it And everything comes out for bad Wat de... the Nummer twee. Wil Joostje Koek hier in de zaterdagmorgen grote hits komen voorbij? Nou, de weet ik of het grote is waar, maar het is wel een leuk plaatje. Het loopt in de einde van het raadprogramma. Kijken we de wereld in. En wat houdt ons bezig nu? Ja, je hebt een nieuwe bril. De Apple Vision Pro. Yes. Ik weet niet of jij uh, al iets over gehoord hebt. Nee, ik, wil wel, ik zeg al jaren dat ik zoiets wil, maar ik doe er niks mee. Ik ja, dus moet stop. eigenlijk naar zo'n winkel gaan, dan dus mag ik hem even uitproberen. Ja, He? nee, ik heb er ooit een opgehad van 3D. -bril. Ik moet zeggen, ik vond het wel een hele belevenis gewoon. Ja, ja, ja. Nou, je hebt een uh, locatie in Amsterdam, een, uh, dan heb je hem op en dan zit je met z'n allen in het stadion. En dan kan je mensen aanmoedigen en zo. Dus, okay. Heel mak voor, voor de kijkers. Yeah. Maar die bril kost nog geen 3500 dollar. Oh, nog geen 3500 dollar. En de Nederlandse Apple-fans die, die <laughs> hebben ze al genomen. Maar het is dus dat in Amerika. Uh, de, de, daar zijn al diverse automobilisten met de bril op hun hoofd gezien in de auto. Oh. En uh, de minister Harbers zegt al van: nou ja, bestuurders die gewoon zo'n ding dragen achter stuur, die krijgen gewoon een boete. Punt. Ja, lijkt me wel. Dus, uh, ja. Maar je kijkt door de bril heen en je ziet natuurlijk rechts en ja. links misschien je e-mail voorbij komen. Je denkt, oh, even wel e-mail beantwoorden. Je bent gewoon afgeleid. Ja. gewoon afgeleid. Maar ja, dat is ook. Het achter in de auto word je ook afgeleid. Krijg je ja, afgeleid. Ook, hij is ook als dooddoener. Want ja. je denkt, ja. Maar ja, goed, uiteindelijk hebben we straks toch. De auto die alles vanzelf overneemt en dat je gewoon met je meekijkt. Je kijkt gewoon door je e-mail met je mee van gaan we echt goed? Oh ja, rijdt goed. Doe hoef je helemaal niet mee te Ja, dan zijn die automatische auto's. Ja, klopt. Dat zou wel fijn zijn. Dat duurt natuurlijk nog wel eens. Dat nou, zou wel ja, helpen met die... de uitstoot. Hè. Als mensen gewoon die auto's gebruiken ja. en die zijn elektrisch, ja. en dan ben je al een heel eind gewoon.